Sheet Finch met het NOS-journaal. Fietsendieven. van de gemeente. Ze hebben ook aanhangers die de gemeente gebruikt. en worden daardoor niet opgemerkt. De dieven gaan op zoek naar fietsen. die van de gemeente een sticker hebben gekregen. Daarop staat dat de fiets. binnen een paar dagen wordt verwijderd. omdat hij al te lang onafgebroken op één plek staat. De fietsendieven laden die fietsen op hun aanhanger. vlak voordat de gemeente zijn ronde doet. Hoeveel fietsen zo zijn gestolen. weet het centrum niet. politie zegt dat er niet opvallend meer aangiftes. van fietsendiefstal zijn binnengekomen. De Partij van de Arbeid weet nog niet of ze voor de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding met de SP aangaat. Partijbestuur neemt daar binnenkort een besluit over. Vrijdag werd bekend dat de SP een lijstverbinding wil met de PvdA. Op deze manier maken ze meer kans op restzetels. SP wil daarom ook een lijstverbinding met GroenLinks. Studenten die anti-kraak wonen in oud pand van het Maastadziekenhuis in Rotterdam hebben kunnen kijken in patiëntendossiers en andere medische informatie. In afgesloten ruimtes lagen nog dossiers opgeslagen. Volgens het ziekenhuis hebben de jongeren deuren geforceerd om bij de spullen te komen. Daarom wordt er aangifte gedaan. Steeds meer supporters van het Nederlands elftal verzamelen zich in de Oekraïnse stad Garkov om vanavond Nederland-Denemarken te kijken. Volgens de KVB komen er zo'n 8.000 tot 10.000 Nederlandse fans naar Garkov toe. Supporters komen naar het Vrijheidsplein toe waar een enorm standbeeld van Lenin staat. De Oranje-supporters gelden als bezienswaardigheden. Automobilisten toeteren, stappen zelfs midden op de weg uit om foto's van hen te maken. Om 3 uur gaan de Oranje-fans in optocht naar het Stadion lopen. De wedstrijd tegen Denemarken begint om 6 uur. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt met vooral in het noordoosten kans op een bui langs de kust een harde wind. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. Smiddags in het zuiden een enkele bui. Het wordt morgen zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A15, Gorkum richting Nijmegen, bij Tiel 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brieden-Noordbrug 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden op de parallelbaan.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 Vanavond, dat gaat zeker lukken Nederland tegen Denemarken En dat betekent vandaag heel veel EK-hits natuurlijk Dat allemaal bij Southwood op zaterdag Wat dacht je van de eerste van vanmiddag? Dat was uh, Edwin Evers, jawel, die DJ, weet je wel, van de radio Oh, die? Ja, die wel kan zingen, oh, die wel de, e de enige echte DJ ik, uh, die wel kan zingen Ik waag me er niet aan Maar dit wordt echt een EK-hit Geweldig, je wordt de helden bij CFM een hele goede middag, even na twee uur. ZFM voor Zandvoort en de regio. En even na twee uur betekent tijd voor Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en uh, ja, goedemiddag Rob. Uh, ja, het is hier een en al oranje in de studio. Wij zijn oranje. Wij zijn voor. Wij zijn, er klaar wij zijn voor. gewoon oranje. En buiten is het lekker fris, maar we hebben natuurlijk gewoon Zandvoort op zaterdag. Uh, uiteraard uitgebreid uh, aandacht voor de uh, grote wedstrijd van morgen en wellicht op, uh, voor vanavond. En natuurlijk, uh, ik, heb, ik heb namelijk de, de EK-hit van Denemarken. Dus Dat da, da, da is echt een hartstikke mooi nummer. Wil dus, je die draaien? Het is een soort nee, Nick, nee, toch? En, Nick en Simon, maar dan in het Deens. Maar goed, daarover later meer. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Om half drie het weerbericht door onze enige echte eigen Zandvoortse uh, meteoroloog, Lex van der Hoorn. Ik denk zeker dat hij langskomt. Ja, scout buiten. Ja, het ja, ja, is geen strand weer. Dus het komt gezellig uh, ons vertellen wat de komende dagen voor weer gaat worden. Uiteraard, rond de klok van half vijf het dier van de week. En luister. Naar de naam Romy En dan komt hij het gedicht van de week om kwart voor vijf Weet je waar het over gaat? Voetbal? Oranje. Oranje. oranje En het is heel gevoelig, dus ik zou zeggen Liefhebbers van het gedicht van de week, kwart voor vijf Komt hij eraan en uh, alles in het teken van oranje Verder uh, gaan we om kwart over twee uh, Praten met onze verslaggever uh, Roy van Buringen ga jij doen? Oh, nee, gaan we, gewoon nou, door, door, door. gaan we gewoon door. Kwart over twee gaan praten met uh, Roy van Buringen, want die, onze verslaggever die was gisteren uh, aanwezig bij de uittocht en de intocht van de Wandel Vierdaagse en heeft daar een aantal interviews afgenomen. En daar gaan we even met hem over praten en we gaan naar die interviews luisteren. Verder heb ik zo meteen een verzoekplaats, ja, daar moeten we ook nog even over hebben. Oh. Uh, en dat uh, is voor uh, The Walk of Fame. Dat is die winkel die naast, naast uh, het VVV zit, maar daar heb ik een uh, verzoekplaats voor. Goed euh, verder hebben we nou, natuurlijk nog veel, veel Zandvoorts nieuws lokaal en regionaal. En ik zou zeggen dus genoeg. Heel veel, veel muziek ook hè. Om te blijven luisteren ja. en heel veel muziek. each baby. So sad to see you fade away. I'm like a boy, among men. man. I'm a man. I like firm, I'm a permanent man. I like to think that I was just myself again. Now tell me why. Is it I'm digging your En de muziek uit de jaren 80 op de Sanfordse radio. Je hoorde de Blow Monkeys en Digging Your Scene. En daarmee werd het bijna kwart over twee. Nou, Albert Jans zei het aan het begin. Heel veel muziek vanmiddag. En daarbij ook verzoekplaten. Ja, want gister, vorige week tijdens de laatste bij de prijsuitreiking van Strandbridge... kwam ik in gesprek met mevrouw Riet de Rooij. En die wist mij te vertellen dat haar dochter, May... altijd naar ons programma luistert op de zaterdagmiddag en uh, mee heeft de uh, aanstaande donderdag... bestaat haar zaak twee jaar... Dus, uh, en dat is uh, de Walk of Fame. En dat zit, is gevestigd naast het VVV. En toen zei Riet van, kan je niet even een verzoekje uh, draaien voor mee? Want die, is dan, uh, die kan dan haar tweejarige jubileum uh, vieren. Nou, toen zei ik, nou zegt u het maar, wat zullen we draaien? De Ramblers of dit en dat. Nou, op een gegeven moment hadden we het over, we zullen doorgaan van uh, Ramse Shafi. Maar mm -hmm. dat vind ik een beetje op deze middag wat zwaar. Dus mee, hier komt het verzoekje van je moeder, Riet. En uh, de toepasselijke titel, The Walk. En van harte gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, van de moeder van May, Riet de Roy Want uh, de zaak van haar dochter May bestaat uh, aanstaande donderdag twee jaar. En dat vandaar de Walk. de Walk. Want haar zaak heet The Walk of Fame. Nou, we dus dachten van... van de wandelvierdaagse over de Walk gesproken. Ja, want ja. aangeschoven is onze razende reporter Roy <laughs> van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt het druk met, met CFM de laatste dagen, hè? Uh, ja, uh, en gisteren was het een drukte van het Belang in het dorp. Wat was er allemaal aan de hand? In nou, ieder geval was, was er uh, een Surinaams festival of feest bij uh, Shire's Broodjes. Ja. Er was uh, een, een trouwerij bezig, waardoor er ook een stuntvliegtuigje opeens boven het dorp ging vliegen. Er was uh, wandelvierdaagse natuurlijk. Ja. En natuurlijk de hondenwandelvierdaagse. Dus nou, dat zijn toch vier evenementen op één avond. Dus het was een drukte van belang in het dorp. Als ja, het was best wel druk, toch wel 500 mensen aanwezig in het, uh, op het kerkplein. Goed, dus het was een grote bedrijvigheid. En uh, jij erheen met, uh, met, uh, met onze uh, locatiezender. Uh, ja. En uh, je hebt uh, een aantal interviews afgenomen en we gaan zo meteen even luisteren naar het eerste interview. En wat, wat was dat, dat was, voordat, was de laatste dag hè, Van de, Ja, het van de was wandel. de laatste dag inderdaad. En uh, ja, de mensen waren zich aan het aanmelden en uh, die heb ik gewoon even aangesproken van nou, wat ze er nou van vinden. Of ze trots op zichzelf zijn, want sommige mensen lopen toch ook met een doel. Ja, klopt. En uh, ja, dat, dat merk je gewoon. Mensen lopen ook met een doel. En uh, dat is ook toch afvallen, dat merk je. Okay, Serieus. dus zijn en, een gemotiveerde wandelaars. Ja, dat zijn gemotiveerde En met hun hond check. en een mevrouwtje die, die een hond had en die voor het eerste keer meeliep. Want vorig jaar was het ook al een keer georganiseerd. En ja, die, die hond was, net, die was nog best wel jong om 10 kilometer te lopen. Dus ze wisselde het af met de fiets. Dus de ene keer zat hij in het fietsmandje en de andere keer... Zat het, uh, liep het gewoon. Was, was het moeilijk om mensen voor de, uh, voor de microfoon te krijgen? Ja, mensen hebben toch wel microfoonschuw. Maar, <laughs> maar, maar hoe heb je dat opgelost? Gewoon veel kinderen aangesproken en dan gaan de ouders er zelf wel mee bemoeien. <laughs> dan maar via een omweg. Als het niet linksom kan, dan ja, maar rechtsom. Ja, ja, en denk dat ze ook luisteren, want iedereen vroeg natuurlijk van uh, wanneer uh, wordt het uitgezonden. Goed, dan gaan we naar het eerste interview luisteren. Is goed, dat was nog voordat Ja, men... het is een, een sfeerimpressie. Het, het zijn meerdere kleine interviewtjes bij in één. Goed, nou, we gaan luisteren. De laatste dag van de avondvierdaagse is uh, begonnen. En uh, ja, er staan hier op het uh, Raadhuisplein, Kerkplein, staan hier rijen voor kinderen en volwassenen die mee gaan doen met de avondvierdaagse. En uh, ja, bijvoorbeeld 10 kilometer lopen of 5 kilometer lopen. Het maakt deze mensen niet uit. De 10 kilometer is al vertrokken, maar op dit moment staat het 5 kilometer. Toch, jullie gaan 5 kilometer lopen. Ja. En dat jullie, hebben jullie al drie dagen gedaan, of niet? Ja! Jullie ook? Ja. En uh, ja, hoe was dat? Was het zwaar of viel het eigenlijk wel mee? Allebei. Allebei, en hoe heten jullie? Ik heet Samara en ik heet Kaya. Kaya, was het zwaar voor jou om te lopen? Nee. En waarvoor doen jullie dit eigenlijk? Want dit is de vierde dag, het heet ook de avondvierdaagse. Waarvoor doen jullie dit? Om uh, het leuk vinden. Ja, gewoon leuk en gewoon, het is heel goed voor jezelf ook. En wat krijgen, wat krijgen jullie nou aan het einde van de avondvuurdaagzaak? Medaille. En hoe ziet die er een beetje uit? Weet jij dat? Um, eigenlijk een soort vaantje. Een soort van zonnetje hier. En dan speciaal voor de avondvierdaagse aan het einde dat jullie krijgen. Jullie beginnen zo meteen met lopen. Jullie staan te wachten totdat jullie mogen inschrijven. Vinden jullie het een beetje spannend? Ja. En dat ga, jullie gaan het toch wel halen? Afgelopen drie dagen al gelopen. En nu uh, de vierde dag. En uh, die gaan jullie toch zeker halen? Ja. En wat komen jullie zowel tegen als jullie uh, de avondvierdagens hebben gelopen? Hebben jullie bijvoorbeeld al regen gehad tijdens het lopen? Ja. Wanneer zeggen jullie nee? Nee. Maar, maar, uh, maar hoe, hoe, uh, waar hebben jullie bijvoorbeeld al gelopen in, het, uh, in Zandvoort? Uh, het... Wat zei je? Op het strand ergens. Op het strand? Ook in de duinen bijvoorbeeld? Uh, nee. Of in het dorp? Langs de duinen. Langs de duinen. En dan met heel veel kinderen en volwassenen die allemaal voor dat uh, leuke vaantje gaan. Ja. Nou, jullie vijf kilometer begint zo meteen. Allemaal succes. Ja. Dankjewel. Dank wel. Alsjeblieft. Nog steeds op het uh, Kerkplein uh, bij de Avondvierdaags. En dit jaar wel een heel uh, nieuw project. Dag meneer Hond, kan u ook praten? Nee, hij praat niet. Ga jij ook de avondvierdaagse lopen? Hij zegt nog steeds niks. Maar mevrouw, wat vindt u ervan dat dit jaar gewoon met de honden avondvierdaagse gelopen kan worden? Nou, vorig jaar hebben we ook met de honden gelopen, toen was het ook al. En de honden krijgen een medaille en elke dag een, uh, iets lekkers of een, uh, uh, een drinkbak voor honden. En ze krijgen ook een speciaal naamplaatje met hun naam erop. Dat is toch wel geweldig. U kan meedoen met de avondvierdaagse lopen, maar ook de honden. Geweldig toch? Ja, ja, want we lopen eigenlijk voor het naamplaatje. En de medaille voor ons. Ja. En was er vorig jaar ook al een naamplaatje of is het dit jaar nieuw? Nee, vorig jaar ook. Ja. Maar toen was zij er nog niet. Dus het is de eerste keer dat we het gaan halen. En met de kinderen? Nee, die komen op de honden af. Die zijn niet voor mij. Oh, oh. Nee. <laughs> Gezellig met de honden. En is het ook te doen met al de andere honden? De avondverdaagse lopen of is het toch wel een beetje lastig? Nou, zij is pas 7,5 maand, dus ze mag nog niet 10 kilometer lopen. Dus ik uh, heb dan de fiets bij me. En dan, uh, straks zien we het parcours. En dan uh, uh, pas ik het uit dat ze 5 kilometer loopt en 5 in de fietsman zit. En uh, ja, heel erg sportief dat u meedoet met de honden. En uh, ja, ik wens u uh, heel veel succes, komende 5 kilometer. Ja, dankjewel. Succes. Altijd gezellig tijdens de avondvierdaagse hier in Sanford. zometeen daar veel meer over bij, CFM. Het Begin van een reis. Te spanning hier door mijn lijf. Het hoofd is vol in bedrijf, maar ik moet me beheersen. Wat dit is waar ik allemaal. Maak ons allemaal op voor vanavond, natuurlijk, de voetbalwedstrijd Nederland tegen Denemarken. De eerste voor ons in de EK Serie 2012. En ik wil dat ons land juicht, die past er natuurlijk prima bij. De single van Guus Meuwers. Gisteravond trad hij op. Jawel, Albert Jan. En waar dan? En ik was daarbij. Waar was dat dan? Dat heel veel vrienden. Uh, in uh, Eindhoven. Zo. In het uh, Philipsstadion. Wat een feestdag. Geweldig. Ja, volle Gebeldig. bak. Volle bak. Volle bak. En goede sfeer. Goede sfeer. En uh, 35.000 mensen. Dus... Jeetje. Oh, oh, dat is nogal wat. Zo dadelijk een weerbericht met Lex van Doornen. Ook hij is klaar voor Oranje. Voor vanavond. Mooie hoed. Staat je, staat je, staat je goed. goed. Lijntje, <laughs> ja. Samen ja. zijn Thank you. Ja, ik wil even horen of de studio er klaar voor is voor vanavond. Laat je horen. Oké, okay, Nederland oh Nederland, we zijn de kampioen uiteraard. We houden van oranje. Je hoorde André Hazes. En met André Hazes werd het half drie tijd voor het weerbericht met Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Welkom. Waar is je mooie hoed gebleven? ja, die... Die, die staat je wel goed hoed, hoor. Die hoed past ons allemaal. Dat ja, dan gaat het zo moeilijk, joh. Ja, ja, dat kop... is... Ik he heb die koptelefoon. Dat, dat is ook weer zo. Daar heb jij helemaal gelijk in. Goedemiddag, welkom in de studio. Helaas niet op het strand vandaag. Nee, helaas niet. Het waait een beetje te hard, vind ik. <rijg het> ja, he? <rijg het> toch wel. Zo leuk. Het is windkracht 7 tot 8. Ja, ze zeiden ja, zelfs van uh, af en toe uh, heftige stoten aan de kust, uh, windstoten. Ja, maar het is dus uh, op het ogenblik uh, 7 tot 8, maar in de loop van de middag gaat de wind afnemen. Gelukkig. En uh, misschien dat het zonnetje er nog een beetje bij komt. Het wordt al wat lichter, kijk maar. Het breekt. Het, het breekt. breekt. Het breekt. <laughs> ja, we hebben we wel nodig, want anders ja. moeten we vanavond in de regen staan. en dus naar het voetbal kijken. Maar tussen 6 en 8 is het dan wel droog, denk je? Ja, ja. dan is het droog. Maar wel frisjes als je op het terras staat natuurlijk. Ja. Wel jas aan, of ja, niet? en bij de wedstrijd is het ook uh, droog. Ook droog? Oké. Okay. Droog, droog en warm. Ja, erg warm daar. Ja, hè? wel warm. Daar hebben wij geen last van. Nee. Die <laughs> want het is maar 14 graden op het ogenblik. Ja. En de temperatuur die kan, uh, als het zonnetje er nog even bij komt, uh, nog 15 ja. graden worden. Dus. Oké. Okay. Ja, nou, goed. Maar in ieder geval een mooie uh, namiddag kunnen we nog verwachten. Ja, ja, ja. Wat het weer betreft, hè? Wat het weer betreft. <laughs> en voor de rest moet je zo. Oh, zo, gaan we rij... geheimzinnig doen. <laughs> <laughs> en uh, morgen? Ja. ja. Dan en, heeft iedereen een kater? Juist. En dan zou ik toch maar niet gaan uitslapen, want dan is het mooi weer. Hé. Ja, er is veel zon morgen. Er staat een, een matige, het begint met een matige wind uit het zuidwesten. En in de loop van de dag gaat die wind naar het woord noordwesten draaien en neemt die af tot zwak. En de temperatuur die komt in Zandvoort uit op 17, 18 graden. Oké. Okay. Dus uh, Lekker helemaal, dag. Niet, helemaal niet gek. Nee. Dus... Uh, Hou het een beetje in ja. de... Na, na de wedstrijd gelijk naar huis en een tijd naar bed. En morgen op vroeg op. En dan kan je er morgen van genieten. Ja, ja. Zie je het gebeuren? <laughs> nee. nee. nee. nee. Uh, want maandag, dan is het weer wisselend bewolkt met buien. En er is zelfs kans op onweer. Oh. En uh, er staat een uh, matige noordoostenwind. En de temperatuur die, uh, zit rond de 17 graden maandag. Dus, ik zou maandag maar gaan uitslapen. Ja. Wat hebben we morgen, wat hebben we morgen even voor wedstrijden? Even snel kijken. Wat is het? Dat is de tiende zeker, hè? Ja, dat is de tiende. Al Spanje, Italië, ook een mooie wedstrijd. En we hebben Ierland tegen Kroatië zondag. Dus slaap me lekker uit dan he, die voetballengekken. Morgenavond is ook mooi ja. voetbal. Nou, en dinsdag dan kan, je, kan je ook uitslapen, want dan is het <laughs> bewolkt met af en toe regen. En er staat een, een vrij krachtige noordelijke wind. En de temperatuur, ja schrik niet, 12 graden maar uit uh, dinsdag. Het schommelt dat zeg? Ja erg hè. Het is, het is of alles of, of niks. Het is niet bij te houden. Nee, maar, het, maar voor jou is het een briljante ja, om wat uit te zoeken het, natuurlijk. Ja, ik heb er dus al veel werk aan natuurlijk. Hè? Ja, je zit niet stil. Nee, nee, nee. nee. Ja. Hé hey Lex, maar je zegt steeds uh, uitslapen. Ga jij al die werkgevers opbellen dat we wat later komen of nou, niet? Nou, dan neem je toch een snipperdag. Ja, <laughs> <dit is>, uh, <laughs> toch alweer twee snipperdagen hè? Gewoon, deze week, ja, de komende weken. Nee, weet ik toch geen invloed op? Nee, dat is waar. Ja. Dus, hé, hey, maar als je uh, verder dan uh, dinsdag wil weten, dan moet je tegen die tijd even kijken op uh, www.meteoparena.nl Dagelijks uh, ook op uh, tv, kanaal 40 Digitaal? Digitaal, uh, 30 geloof ik, analoog uh, 45 45 zelfs <coughs> Dan komt hij elk uh, kwartier voorbij Oké okay. En dan ben je helemaal op de hoogte nou super, dus we kunnen vanavond gewoon op het terras staan. Wel een jasje aan natuurlijk, denk ja, ik. Ja wel. Het is niet echt warm. Niet echt warm. Nee, echt warm. nee, nee een graadje van 13 vanavond. Oh, Oké, okay. nou, jas Oké, okay. lex tot volgende week en bedankt voor je komst naar de studio. Ja. Heel veel plezier vanavond tijdens de voetbalwedstrijd. Ja, prettige wedstrijd. Ja. Zien we je nog ergens uh, aan de Straat ja, of niet? Maybe. maybe. Oké, okay, dankjewel Lex van de Oren. www.meteopagina.nl Voor meer info. Yeah, <tossimus> <Huh>? <tossimus> Dat gaat niet helemaal goed. <laughs> nou ja, beetje de zenuwen hè, voor vanavond. Maar we gaan nu luisteren naar de Deense uitvoering van uh, Nick en Simon. Ja? Met hun EK-hit voor Denemarken. En uh, ze luisteren naar de naam Nick Jay. En het nummer heet Vivant Idak. Ik zou graag geen flauw idee met nee, overgaan. Nee, maar gaat toch niet helpen hoor. Maar het dus... is wel deens. Nee, het gaat niet helpen. Laat me pramen. Drumme al miraklen. Laat me die zin. Stal now. Bobby come. Spreu als waar we trouwen op, zeg als we trouwen op het haar En we spoorheden, spul we muskelar. We we rondeven, we Ja, we We Ik ga beginnen we en Het is van Die we stoo we stoo sterk. We braten de we hebben schonen en we hebben ze weg. grow. en crow, hof we strijden om We malen de bui blauw. We vormen een hele blokken die verboden for nieuwkant We sailen op bij orde, we sailen net En wanneer men ziet wat we snauw, dan velen die wam. Het is toch schade we winnen we Het is dat ze niet vinden een weg in het mager. Weet dat we winnen, we vallen, vallen. We ik heb een stijl van die planning en om te Als je nog die een dan gaan we aan de wereld. Dat is Zo'n we vinden een veilig, als glade er We we vinden ons We fader, fader Ej, som is van For nummer, ja, wel een mooi nummer, maar het gaat toch niks worden hoor vanavond. Dus. Mooie tafel, oh, ze die kunnen dance. een uh, mooi nummer hebben, maar uh, Nick en Jay, het heeft absoluut geen zin verder. Je in ieder geval de ek Hit van Denemarken bij Zandvoort op zaterdag. Nou, ik zei het net ook, gisteravond waren we bij Guus Meuwers. Ja, de verrassingsact kwam van de colden earring. Oh, nee, nee. na nee. de live op met onder meer Radar Love. En ook deze werd uh, natuurlijk ten gehoorde gebracht. Hier is When The Lady Smiles. When a lady smiles. You know what drives me wild. No, no. bij CFM. bijna iedereen in het oranje zelfs uh, collega Vos oranje boven het staat je goed hè dat oranje haar boven, boven. Ja. Eén keer in de twee jaar heb je er wel plezier van, van het oranje voor je. Elk jaar, hè? 30 april, elk jaar. 30, 30 april, ook nog. Oh, Hoe kan ik het vergeten? <laughs> je de Golden Ring en Wendell Ede gisteravond Gisterenavond ze op bij Guus Mewes in Eindhoven in het uh, Philipsstadion. Een bomvol uh, Philipsstadion, ruim 35.000 mensen. En die moesten allemaal uh, naar het uh, stadion toe wandelen vanuit de auto. Ja. Dus eigenlijk hebben wij ook een uh, beetje een wandelvierdaagse gelopen. Uh, oh, ik dacht al, dan komt een bruggetje al. Maar ja, dat was, ja, dat ja. was je bruggetje. Dat mijn ja Roy, we hadden om een kwart over twee uh, ons eerste uh, gesprekje even over uh, gisteravond. Al die drukte met die wandelvierdaagse, ja. die hondenvierdaagse. En uh, jij, uh, jij als onze razende reporter bent dus het, het dorp doorgegaan. En om um, kwart over twee hoorden we de, uh, een aantal mensen vlak voor dat ze de uh, laatste avond van de Vierdaagse begonnen. Maar je hebt nog meer interviews gemaakt. Uh, ja. uh, waar, waar, de tweede interview, waar gaat dat? Uh, heeft dat betrekking op? Ja, op de drum bent zo en zo. Want de avondvierdaagse wordt toch altijd wel een sfeertje gebracht... Uh, dat een drum in het dorp loopt. En die loopt in, uh, ja, in, in, in ieder geval shiften van drie. Ja. De eerste 10 kilometer kom binnen. Nou, dan, uh, komt binnen. Uh, dan komt de 5 uh, kilometer uh, binnen. Maar dat doen ze in uh, diverse shiften, omdat het anders wel heel erg druk wordt, ja. bij het uh, stempelen. Want oh ja, in tuurlijk. dit interview hoor je ook uh, Anke Joustra een beetje, ik vraag er wat, heel erg gestresst reageren. En dat is wel grappig, want je ziet, je ziet gewoon hoe druk ze het hebben. En ik moest toch even wat vragen. Maar ja, dat nam ze, ah, ze adem, me niet in dank, ah, ah. in dank af. Maar, maar ze, vond, ze vond het wel leuk dat CFM aanwezig was op het plein. En ja, dan, tuurlijk. Daar draaide het om. En, uh, en, en je, ziet gewoon, uh, je ziet gewoon hoe gezellig het is. En je hoort het ook. Je hoort honden blaffen op de achtergrond. Je hoort de drumband op de achtergrond. Nou, het, luister maar gewoon. Laten we gauw gaan luisteren. Ja, ja, we nou, gaan er naar luisteren. Even kijken hoor. Hoeveel, waren er? Oh, wacht, hoeveel je... honden waren er? Oh, wacht. Hoeveel honden waren er voordat we uh, doorgaan? Ongeveer? Ik, ik, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Er waren in ieder best wel veel honden. Een hond of? 40 geloof ik, hoorde ik. Oké, okay. okay, nou, dat is goed nieuws. Behoorlijk wat, we gaan er naar luisteren. En Jesper ja. heeft ook een hond en die is eigenlijk helemaal trots dat hij ook met zijn hond avondvierdaagse mag lopen. Heb je dat vorig jaar ook gedaan Jesper? Uh, nee. Dus dit jaar de eerste keer. Dus de afgelopen drie dagen heb jij de avondvierdaagse gelopen met je hond. Hoe was dat? Uh, leuk, ja. En wat kom je dan zoal onderweg tegen? Uh... Heel veel andere honden neem ik aan. En krijgen die nou ook wat lekkers tijdens het lopen? Ja. En zijn ze ook braaf? Ja, dat wel. Heel braaf? Ja, nou ja. Sommige honden die lopen dan wel weg en hoor je mensen roepen van kom hier, maar sommige honden ook niet. Maar officieel is de regel dat ze aan de lijn uh, moeten, hè? Ja. Dus mensen houden daar niet altijd aan? Nee. Maar jij wel? Uh, soms ook niet. Soms, soms die ik hem toch even een beetje loslaten, want het is toch eigenlijk wel een hond, hè? Ja. Hé, hey, maar Jesper, ehm... Um, ja, hoe hou je hem dan zo rustig, de hond, uh, tijdens het lopen? Want ik neem aan dat hij het lopen wel heerlijk vindt, maar er zijn zoveel andere honden. Ja, yeah, nou je dan moet je gewoon af en toe roepen en uh, zeggen naast lopen. Beetje streng zijn? Ja. Yeah. En hoe heet jouw hond? Kira. Kira, ik wens jou en Kira heel veel succes. Dankjewel. Alsjeblieft. Ondertussen komt de 5 kilometer aan van de Avondvierdaagse hier in Zandvoort. En we gaan even kijken of we nog wel bekende zien hier op de Avondvierdaagse. En een beetje trots dat je de Avondvierdaagse hebt gelopen. Ja. ja helemaal blij. He, heb je het allemaal gehaald? Ja. Zometeen je, je, je medaille ophalen hè. Hoe vind je dat, een medaille? Ja. Helemaal blij? Ja. ja. Super. En uh, dat hoor je allemaal blije gezichten bij de Avondvierdaagse... ...omdat ze toch die vijf kilometer hebben gelopen van klein naar groot, van dik naar dun. Ja, want mensen lopen natuurlijk ook om af te vallen, maar dat maakt allemaal niet uit. Het is geweldig dat uh, ja, toch zo heel veel mensen deze Avondvierdaagse lopen. En het is ook een bloemenfestijn, hè? want uh, net als bij alle Vierdaagse... ...ze worden er volop bloemen uitgedeeld door vaders, moeders, opa's en oma's... ...en die allemaal dan trots zijn op hun kinderen... Of kleinkinderen, het maakt allemaal niet uit. En vandaag uh, ook de tweede keer dat uh, de honden mee mochten doen natuurlijk bij deze avondvierdaagse. En die krijgen ook gewoon een kruisje, dat is ook wel heel erg gezellig. Hoe is het nou, de honden mogen ook meedoen? Ja, mogen die meedoen, die verdienen toch ook wat als ze terugkomen. Ja, en Dobby was hoofdsponsor toch van deze avondvierdaagse voor honden? Ja, de hoofdsponsor. Vorig jaar zijn we met het initiatief begonnen. Het is de tweede keer dit jaar. Helemaal leuk. Ja, top initiatief, want de mensen zijn hier ook echt dol enthousiast over. Dat uh, heb ik al uh, gehoord. En wat krijgen de hondjes als ze hebben, hebben meegedaan? Nou, kijk eens. Hier een hele mooie penning. Met erop de Zandvoort Vierdaagse. 'Honderd Vierdaagse 2012. Naam en hoeveelste keer ze mee hebben gedaan. Ja, en een gesponsord tasje met allemaal lekkere snoepjes en uh, speeltjes erin. Nou, helemaal top. Allemaal gesponsord door Doby. Ja, allemaal. Ja. Dankjewel. Zo, toch de vijf kilometer gehaald, hè? Ja. Of meer? Nee, het is vijf kilometer. En hoe vond je het om mee te doen? Leuk. Je bent nu uh, je kaartje af, laatste kaartje aan het afstempelen. En wat krijg je dan? Een medaille. En een roos, toch? En dat doet niemand minder dan Anki. een medaille voor de derde keer, hè? Voor de derde keer al, knap hoor, jongen. Ja. Gefeliciteerd, de derde keer. En uh, ja, we staan hier nog steeds uh, bij de ja, afstempelkraam, uh, waar ze allemaal een medaille krijgt. Hoeveel keer is dit voor jou? Uh, weet ik niet, heb ik vergeten. Je hebt het al wel een paar keer gedaan, of niet? Ja. Nou, nee, heel veel. Uh, we gaan gewoon even kijken, want dat zou Ankie wel weten. We gaan het gewoon zo zien. Ja, de wandelvierdaagse. Voor de vierde keer, hè? Ja, dus ze kunnen elk jaar meedoen en dan uh, krijgen ze een uh, speltje ook met een cijfer erop. En hoeveelste keer ze mee hebben gedaan. Dus hartstikke leuk Hier bij de Zandvoortse Avondvierdaagse bij de afstempelkraam. Vijfde keer, hoorde ik al. En ook de hond mee. En de hond mee. Voor de eerste of de tweede keer? Voor de eerste keer. En, le en lekkere snoepjes gehad, hè? En lekkere snoepjes gehad, toch voor de hond? Absoluut, ja. En wat vond u ervan? Ik vond het geweldig. En ook het initiatief dat de hond mee kan? Ja, dat is echt superleuk. Hij is heel jong, maar top initiatief. Hartstikke leukere initiatief hier bij de Zandvoortse Avondvierdaagse. En uh, ja, de bloemen worden om je oren geslagen hier in Zandvoort, want uh, ja, het is toch al een bloemenverstijn uh, bij de Zandvoortse Avondvierdaagse. Je hebt kinderen of ouders die meedoen voor de eerste keer, maar ook vooral voor de tweede keer of de derde keer. Dus uh, we gaan even kijken. For, voor de tweede keer hoor ik ook nog. Hartstikke gezellig. Ankie, hoe is het nou om die uh, kaartjes af te stempelen? Druk, heel druk. Ik ga ook verder niks vragen hoor Anki. Dan ga ik snel weg. Zeg het maar, 14 keer. Veertien keer, of naar de vijftiende keer. Dat is wel knap, veertien keer. Dat, maar achter elkaar, gewoon veertien keer achter elkaar meegedaan. Ieder jaar opnieuw weer, ja. Dat is toch wel een feestje volgend jaar denk ik, vijftien keer volgend jaar. Ja, wordt inderdaad een feestje volgend jaar. Dat wordt een grote bos bloemen van je man. Ja, ja, denk ik wel, ja. ja. <laughs> Nu al een, een middelgrote, maar volgende keer gewoon een hele grote bos rozen voor, je, voor je man. En met een witte roos voor de zestiende keer. Oké, okay, daarom aan. Ja, zullen we dat doen? Ja. Het staat op band. Komt goed. Okay. Oh, mooi. Ik sta hier nu even bij Ankie en Martine. Uh, ja, best wel de hoofdorganisator, mag ik het wel toch noemen? Ja, dat klopt. Ankie en ik organiseren. Voor de hoeveelste keer nou? De 14e keer. Volgend jaar een lustrum. Ja, gewoon een lustrum. En ik heb net iemand gewoon gesproken die gewoon ook voor de veertiende keer meedoet. Ja, geweldig hè. Geweldig. Ja, dat is echt super. Ja, het zijn er niet veel, maar een paar wel inderdaad, ja. ja um, maar, um, het lijkt wel dat de groep steeds groter wordt. Klopt dat? Nee, dat klopt niet helemaal. Dit jaar liepen er net iets meer, minder mensen mee. Oh. <laughs> ik denk dat komt omdat we vorige week vakantie hadden. Maar, weet je... Ik denk ook dat er heel veel mensen gewoon gezellig voor de gezelligheid meelopen. Dus het lijkt inderdaad drukker, daar heb je helemaal gelijk in. En ik hoop toch wel, tenminste wij hopen dan, dat we ze volgend jaar ook een kaartje kopen. Ja, er lopen heel veel mensen mee buiten de wandelaars die betaald hebben. Nou, weet je wat ik heb uh, besloten? Ik ga gewoon volgend jaar met de microfoon gewoon vier dagen lekker meelopen. Nou, fik top. En je kan je hond meenemen als je die hebt, hè? Want er hebben ook honden mee gedaan met de hondervierdaagse. Ja, dat zag ik. Dat was super, want ik sprak net Dobie even. Ja. Die is er helemaal trots op. En gaat het volgend jaar gewoon weer gebeuren? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat is een groot succes en dat herhalen we weer. Nou, helemaal super. He, weer complimenten voor de organisatie en uh, succes met de je Dankjewel en we geven het aan onze vrijwilligers door. Doe dat. nog elk jaar hè? in Salvoort de wandelvierdaagse dank aan Roy van Buringen. Hij verzorgde de interviews uh, gisteravond hier in het centrum van Salford. Daarachter hoor je de single van Chic en Good Times. Over tijd gesproken, het is tijd voor het volgende uur albert jan Oké. Okay. Ja, dus graag tot zometeen na drie uur. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.